Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie krijgt steeds meer meldingen van eergerelateerd geweld. Vorig jaar waren er 619 gevallen waarbij geweld werd gebruikt... omdat de familie eer geschonden zou zijn. In de meeste zaken, een kwart, gaat het om Syriërs. De politie vraagt zich af of er bij de inburgeringscursus... wel genoeg wordt gedaan om eergerelateerd geweld tegen te gaan. Het Israëlische leger zegt de Hamas-brigade in Rafa volledig te hebben vernietigd. De generaal die de operatie leidde zegt dat er meer dan 2000 strijders zijn gedood... en dat er ruim 13 kilometer aan tunnels is verwoest. Hamas heeft nog niet op de claim gereageerd. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft software goedgekeurd... waarmee AirPods gebruikt kunnen worden als gehoorapparaat. Het gaat om de AirPods Pro 2 van Apple... Met de software kunnen mensen hun gehoor testen en vervolgens geluiden versterken. Dat werkt goed bij mensen met licht tot matig gehoorverlies, zegt de FDA. De toezichthouder hoopt dat de acceptatie van hoortoestellen toeneemt als daarvoor normale oortjes kunnen worden gebruikt. Apple zegt dat de software vanaf het najaar beschikbaar is in 100 landen, zonder te zeggen welke. Net als de afgelopen jaren hebben Nederlandse wetenschappers een Ik Nobelprijs gewonnen. Dat zijn prijzen voor onderzoeken die aanzetten tot lachen en nadenken. UvA-hoogleraar Erik-Jan Wagemaker won met zijn onderzoek naar kop of munt gooien. Na ruim 350.000 keer gooien concludeerde hij dat er 51% kans is dat de munt neerkomt op de kant die naar boven werd gehouden. Andere UVA-onderzoekers wonnen samen met Franse collega's in de categorie scheikunde. Voor hun onderzoek lieten ze dronken en nuchtere wormen met elkaar racen. Het weer. De dag begint in het binnenland koud. Lokaal is het maar 4 graden. Eerst kans op buien. Later wordt het vanuit het noorden droog en breekt de zon door. En het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Punt 9. CFN. The pageant still unfolds, set the bike up on the angle sign, I wish that Let's go.